Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur. Oh hebben met het NOS-journaal. Het wordt dit jaar niet meer duidelijk wanneer de Amerikaanse Senaat... de afzettingsprocedure tegen president Trump behandelt. De Democraten en Republikeinen zijn het daarover... voor de kerstvakantie niet eens geworden. De democratische voorzitter Pelosi van het Huis van Afgevaardigden... wil de zaak niet doorsturen, omdat nog niet duidelijk is... welke getuigen er in de Senaat worden gehoord. Ze zegt bang te zijn dat de republikeinse meerderheid daar geen eerlijk proces gaat voeren. Trump eist op Twitter dat er zo snel mogelijk een proces komt. AIVD-directeur Dick Schoof wordt de nieuwe hoogste ambtenaar... van het ministerie van Justitie en Veiligheid, melden bronnen in Den Haag. Schoof, die nu ruim een jaar directeur is van de Algemene inlichting en Veiligheidsdienst... was eerder al topambtenaar bij Justitie en Veiligheid... Hij volgt Sybe Rietstra op, die uiterlijk april volgend jaar opstapt als secretaris-generaal. Rietstra was in 2015 aangesteld om wat te doen aan de vele incidenten op het ministerie. Maar dat lukte niet. Wanneer schoof begint is nog onduidelijk. Reisbureau Peter Langhout meldt op de eigen website dat het alle aankomende reizen heeft geschrapt vanwege financieel onvermogen. Bedrijf het Alphen aan de Rijn heeft dat besluit moeten nemen omdat eerder deze week... het moederbedrijf van Peter Langhout failliet werd verklaard. Mensen die voor 18 december een reis hebben geboekt bij het reisbureau... kunnen hun geld terugkrijgen. De gemiddelde Nederlander is de afgelopen 10 jaar niet veel efficiënter gaan werken. De arbeidsproductiviteit, de opbrengst per gewerkt uur... steeg volgens het CBS met een kleine 4%. Die beperkte toename komt onder meer doordat er veel ZZP'ers zijn bijgekomen. Die investeren minder in apparaten waarmee de productiviteit omhoog gaat. Het weer vannacht is het droog. De temperatuur zakt niet verder dan een graad of 9. Overdag trekt de regen over, maar smiddags is het droger en het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NMS Journaal.